Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Brussel is vanmiddag een grote antiterreuractie geweest... in de deelgemeente Etterbeek. Ooggetuigen zeggen dat er ongeveer 50 politiemensen... bij een appartementencomplex naar binnen zijn gegaan. Volgens Belgische media zijn de antiterreureenheden... een uur geleden weer vertrokken. De forensische dienst zou nog wel bezig zijn met onderzoek. Bewoners van het complex werden uit voorzorg geëvacueerd. Wat de aanleiding was voor de actie is niet bekend. De Britse premier Cameron, die in opspraak is gekomen door de Panama Papers, heeft zijn excuses aangeboden. Ik had dit beter moeten en kunnen aanpakken, zei Cameron op een bijeenkomst van zijn partij in Londen. De Panama Papers gaan over belastingontwijking en ontduiking. Zijn overlevende vader had een bedrijf dat via Panama opereerde. En ook Cameron had aandelen in dat bedrijf. De premier heeft daar deze week tegenstrijdige verklaringen over afgelegd. In Alphen aan de Rijn is de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof herdacht. Het is vijf jaar geleden dat Tristan van der Vlis daar zes mensen doodschoot en daarna zichzelf. Niet alle nabestaanden en slachtoffers deden mee aan de herdenking. Sommigen van hen vinden dat de politie moet erkennen dat ze grote fouten heeft gemaakt rond de schietpartij. Daarom hielden zij vanochtend een eigen herdenking.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 Het weer, langzaam meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog, bij een graad of 14. Vanavond kan er in het zuidwesten wat regen vallen. Morgen kan in het oosten eerst nog wat regen vallen. Later komt er meer zon en dan wordt het 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 2 uur 2 van Zandvoort op Zaterdag. The Last Frequencies hoor je met Are You With Me. 6 over 3, fijn dat jullie met ons zijn. En uh, ja, 2 uur, daarin uh, hebben we onder meer de volgende onderwerpen. Om uh, half 4 is er de evenementagenda... en we gaan proberen de winnaar van het aardappelschillen naar de studio te krijgen. Dat zou mooi zijn. Ja, dat is. ik ben natuurlijk wel benieuwd of, of we straks Duits moeten praten. Jawohl. <laughs> Vorig jaar waren de plaatsen 1, 2 en 3...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 Deze groep Keiko die heeft heel veel mooie hits al gescoord. Waaronder deze die is zojuist hoorde, dat was Here for You. ZFM brengt het laatste nieuws altijd als eerste. Dan gaan we het eerst even hebben over de veteranen. En om drie uur is die wedstrijd in Amsterdam begonnen tegen AFC. En ze staan inmiddels al 1-0 achter. Dus dat gaat niet echt helemaal geweldig daar. Maar ik heb ook ander nieuws uh, gehoord...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 Ja, nou, dat is wel snel. En uh, was, de, was het de, het Rode Kruis? Uh, moest hij nog wat wondjes uh, verzorgen of viel het allemaal mee? Ja, tien wonden. Tien wonden waren er. Tien wonden, ja. Scherpe mesjes hè. <laughs> ja, Alex. Ruim acht kilo dus geschild door de Zandvoorter Armando. En uh, hoeveel uh, is er in totaal uh, doorheen gejast? Uh, nou, ik zal je eigenlijk vertellen, ik heb het nog niet bij elkaar opgeteld. Daar ben ik eigenlijk, uh, we zijn er eigenlijk nog wel mee bezig. Uh, maar ja, rekenen uit, gemiddeld uh, rond uh, 5, 6 kilo de man. 51 deelnemers. <laughs> oh, Oké. <okay. laughs> je komt gauw op uh, 3,500. Uh, ah, je bent wel de hele middag aan het bakken, dus. We zijn de hele middag aan het bakken en we hebben al heel veel uitgedeeld, ja. Ja, ja, ja. nou, mocht er iemand luisteren, dan, uh, dan kan je zich melden bij Alex Slag om even een gezinspak patat op te halen om die naar de studio te brengen. Ja, heel goed. <laughs> Ja, jongens, sorry. <laughs> ja, nou, dat maakt niet <laughs> uit, joh. Ik, uh, ik okay. vind het wel hartstikke leuk dat, er, uh, dat het allemaal zo gelopen is. Ja. En uh, volgend jaar ja, willen we... Sorry? Volgende tweetje van mij. Dus als jullie uh, volgende keer er zijn, dan... Uh, ik zal het onthouden. Ja, Dankjewel. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, Alexander, Armando uh, nummer 1. De nummer 2 ja. en nummer 3. Zijn die ook bekend bij je? Ja, uh, ik heb het... Sorry hoor, het lijstje eventjes uh, van de 2 en 3 even niet bij me, maar... Uh,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 Pop op weekend uh, in Zandvoort waar we uh, mogen uh, uh, uh, ja evenementen. We mogen daar een evenement doen wat we willen. Misschien is het dan wel leuk om daar uh, op door te gaan. Ja, ja. is dit nou het uh, open uh, Zandvoorts uh, kampioenschap of het uh, Nederlands kampioenschap? Nou, je kan het eigenlijk alle twee wel zeggen, want we zijn uh, we hebben alle, de na, alle namen vastgelegd en uh, we doen nu uh, uh, Zandvoorts uh, kampioenschap. Maar uh, ja, je kan het ook als Nederland kampioenschap zien.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 ja, wat jij met die 50 plus dag en uh, je moet je het zelf een beetje uh, laten zien eigenlijk. Ja. En uh, we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Zeg maar en... zo, de, de concurrentie houdt je wakker. De concurrentie houdt me wakker, ja, ook in heel Nederland. Nou, en, uh, ik denk het meer voor de andere mensen die uh, jullie concurrenten zijn. Oh, ja, ja, ja. ja. We wachten dus ja. op uh, ja. andere evenementen die hun dan gaan ontplooien. Ik denk het niet, maar we zullen het zien. Dank, ja, dat het. ja, dankjewel uh, Alexander in uh, deze drukke middag dat je toch even tijd uh, voor ons uh, vrij hebt gemaakt.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 people hunt yeah. Dan fluistert zachtjes mijn naam Dat is niet bij nog niet, uh, doen, uh, Cor. Ruim 8 kilo uh, schillen hè, van die aardappels in 10 uh, in minuten tijd. En dan niet die Ruim 8 kilo. En dan ja, nee, maar we hadden wel 10 gewonnen. <laughs> ja. ah, licht gewonnen hoor, viel best mee. We hebben het over het uh, nationaal kampioenschap aardappel schillen vanmiddag hier zo Om 2 uur was de wedstrijd. Tot 10 over 2, schrijft hoor dat van uh, Alexander Slag.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 In dit geval met Korbakker op 10 april is dat van half drie tot en met half vijf. De kosten daarvan zijn 15 euro. En Korbakker die speelt natuurlijk de piano. Ja. Want we kennen natuurlijk Korbakker allemaal. Weet je nog waarvan? Ja, van, uh, van dat hij de boot opgaat. Ja, Paul de Leeuw. En Paul Deleuwe, natuurlijk, de Leeuw natuurlijk. Ja. Nou, pianist Korbakker die hoeft eigenlijk geen verdere introductie. Maar ja, we vertellen het onder even wat leuks wat nog niet iedereen weet. In 1984 studeerde hij cum laude af aan het conservatorium van Amsterdam. Na zijn studie studeerde hij bij de fameuze Amerikaanse jazzguru guru Claire Fischer. Nou, via de tv-programma's bepaalde leeuwverwier heeft hij landelijke bekendheid. Bepaalde de die nam altijd een beetje de maling, hè? dat weet je dan wel. Hè? Ja, wat grappig. Nou, daarna volgden vele theatertoernoois met talloze artiesten van naam... en diverse tv-programma's onder ook zijn eigen naam. Waaronder dan inderdaad voor Bakker op de boot. Op 10 april zal Cor...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 We kan je nog... gewoon, uh, ja, op YouTube uh, kan je het uh, nakijken. Oh, dat ga ik ja, dat moet je doen. Nou, dat is dat leuk. Ja. Verder hebben we op 13 april uh, weer peuterbiep van uh, 10 tot 11. En alle peuters verzamelen. De peuterbiep is in april. Met uitzondering van Koningsdag in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld. En natuurlijk heel veel voorgelezen. De poot. Uh, woensdag...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 The boy with a broken toy, all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Look, the of the Now I'm falling down, through the crashing sound, then you come around. Look, the the and you rushed to So say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 En uh, Leon, dat zijn een zandvoorter, die is uh, tweede geworden met 7,8 kilo. Kijk, dat zijn de leuke uh, dingen dat zandvoorters winnen. Hè? Zo wordt het ook. Haha, <lacht> die koor moet je een keer meedoen. Ja, nou ja, dat kan niet, hè. Moest aan de uitzending toe. Ja, ja, ja, ja. Maar, ja, maar... gewoon een dagje vrij nemen koor, dat kan het wel, Ja, toch? dat kan, dat kan. <lacht> dat <denk ik lacht> ja.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 En uh, de keurmeesters, Tom de Rode en ik, krijgen uh, twaalf bordjes met de nummer 1 tot 12. Daar gaan er zeven uh, af op zicht. Uh, en uh, uh, bijvoorbeeld, er, er, er komt veel vet uit of er is te deuk in, die gaan uh, aan de kant. En daarna blijven de vijf over, die uh, worden nogmaals uh, de buitenkant bekeken, dan gaat die open. En dan wordt er gekeken hoe de binnenkant eruit ziet. En dan van elke makreel pak je een, uh, een stukje uh, vis.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 Een ja. mooie job, Pin. Uh, hey. ja. ja. Ja. Je moet eens meekomen doen. Dus. Heel goed. Ja, ja, zeker. Ik wil ook op keurmeester worden. Ja. ja. Ik ben gek op een grote makreel. Ja, als, als jullie gaan keurmeester, dan houden het bij één makreel op. Want die wordt dan helemaal opgegeten. En dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat denk ik ook, Pin. Uh, je beetje naspoelen met bier en zo. <lacht> dus uh, zo zit het een beetje in elkaar, Kort. Ja. Nou, in ieder geval, uh, dat is in ieder geval leuk om te weten. Um...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 En is het nou ook een beetje populair in gebieden waar veel mensen wonen? Ja, Corrie. Je, je hoeft niet echt een, een, een, een geur eromheen te creëren. Er zijn potjes die doen het netjes dicht. De, de, de authentieke staan natuurlijk op een gegeven moment de hele middag open. Want je moet roken en drogen. En als je er 100 magrelen hebt, dan wordt het wat anders als ik je er 4 hebt, natuurlijk. Ja, ja, ja. En de truc is dan dat je.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 Nou, ik, ik, zelf, ik krijg ze niet. Maar je rookt ook zelf? Nee, nee, nee, nee. Ah. Ik, uh, ik organiseer en eet. Ja eet. Nou, dat je niet roker was, dat wist wel. dank je wel, Cor. Hey Ben, dank je wel voor de toelichting. En een hele fijne zaterdag verder. Ja, dank je wel. Jullie ook, hè. En succes bij de eerstvolgende rookpartij... waar geen brandweer bij nodig is. Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, oké. Okay. Dank je wel, Ben Sonneveld. Hoi.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 Maybe you can get it And yay. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn, damn, you fine, but can you play that sax? Met a smart ass dude, miss know-it-all. Think you got floored down to the formula. I'm like, boy, stop, run that back. Pick a big IQ, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the ones to blow my mind. Baby, maybe you can get You ain't gonna steal the show.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 Onder meer ook het dier van de week en andere items. We houden de voetbalwedstrijd van de veteranen 1 in de gaten. Spelen vandaag uit in Amsterdam, maar daar staat het 1 tegen 0. Dus werk aan de winkel voor die heren.